Zaken van oorlog oktober 2023, twee weken na de genocide in Gaza. Een van werelds grootste wapenbedrijven, General Dynamics, houdt zijn kwartaalgesprek met investeerders. De vooruitzichten voor het Amerikaanse bedrijf zien er goed uit. Met andere woorden, meer conflicten betekenen meer winst. En er is nog nooit een beter moment geweest om oorlog te voeren. Wereldwijd nemen conflicten toe. En de wapens die dit aanwakkeren zijn dodelijker en destructiever dan ooit.